Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van de NOS op 3. Er moet voor 2030 een einde komen aan de ontbossing. Dat hebben meer dan 100 wereldleiders gezegd op de klimaattop van Glasgow. Ze willen bossen herstellen en beschermen. Een einde maken aan de ontbossing is de eerste grote belofte van de klimaattop. Regeringsleiders maken er een smak geld voor vrij miljarden euro's. En ook Brazilië ondertekent het akkoord. Daar zijn de afgelopen jaren grote delen van het Amazonegebied gekapt. Rusland, nog een land met heel veel bossen, steunt het akkoord ook. Het gaat nog niet overal even lekker met de handhaving van de coronaregels. En dat moet dus beter, zei demissionair minister Grapperhaus gisteren na een gesprek met het veiligheidsberaad van burgemeesters. Van Grapperhaus mogen de burgemeesters mystery guests gaan inzetten. Onopvallende controleurs dus die de kroegen en restaurants langs gaan om te checken of ze de QR-code wel stellen, scannen. Treinreizigers opgelet. Minder treinen vanochtend, Jord ProRail. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Arnhem, Arnhem en Rhenen En ook tussen Ede-Wageningen en Barneveld Zuid hebben we helaas moeten besluiten om het treinverkeer stil te leggen. Op dat laatste traject zetten vervoerder wel bussen in. Al die uitgevallen treinen komen doordat ProRail het dienstrooster niet vol krijgt. Er zijn te weinig treindienstleiders. Fysiek of lichamelijk beperkt, jong of oud, in een G-voetbalteam is er ruimte voor iedereen. Maar het G-team van SSV uit Goes heeft een probleem. Zelf hebben ze nog steeds genoeg spelers, maar bij clubs in de buurt werden de afgelopen jaren veel G-teams opgeheven. Dus komen sommige spelers van ver. Ik kom uit België. We zitten hier elk weekend en om plezier te maken kom ik voetballen. Hier in SSV. Bij ons, elke keer zelf als we verliezen met 15-0 feesten we in de kleedkamer met muziek en Het lijkt het dat dus we de Champions League hebben gewonnen. Maar dan zijn er dus wel tegenstanders nodig. De spelers hopen dat andere clubs in Zeeland toch weer teams voor voetballers met een beperking oprichten. Zodat er een G-competitie kan worden opgezet. Het weer, eerst nog af en toe zon, maar later vanochtend en vanmiddag valt op steeds meer plaats. En bui, het wordt 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Alsjeblieft, ik zoek een dame dat show, het maat je direct mevrouw. vrouw. Dat is wat ik. Ik heb geen tijd voor die saus, ben serieus met jou, baby alsjeblieft. Ik zoek een dame dat show, het je direct mevrouw. vrouw. Dat is wat ik niet.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 See? Hey. I'm hey. you.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 I'm easy I'm easy like Sunday morning Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste grote belofte van de klimaattop in Glasgow is een feit. Meer dan 100 wereldleiders hebben toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Door een tekort aan verkeersleiders bij spoorbeheerder ProRail... rijden er tot 9 uur geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht-Renen. en Rhenen. Tussen Barneveld Centrum en Ede Wageningen ligt het treinverkeer ook stil... maar daar worden bussen in gezet. Het dodental na het instorten van een flatgebouw en aanbouw in Nigeria is opgelopen naar zes. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zo'n honderd mensen worden nog vermist. Het weer vanochtend af en toe zon, later vanuit het zuiden bewolkt en om steeds meer plaatsen en bui. Het wordt 10 of 11 graden en er staat niet veel wind. VN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 het gevoel dat doen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En wat heb jij gedaan?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 t m <laughs> Hand in hand, ze nemen mee totdat we samen weer een wet belanden Maar nu nog langer, niet niet, want de avond is nog jong En de DJ duidt nu met muziek me En dan gaan we van de grond En het licht geeft zoveel kleuren En mijn hart gaat zo verkeer Er is nog steeds sprake van murder Is dit de dokter in de zaal de keer? Hey, DJ, draai nog maar een paard. Ze dansen energiedance, maar ik focus op mijn meisje. meisje. zij dansen op de maat. maar gaan we in de gaten alle tijd. Tijd, mamies en die boys om me heen. Misschien moet ik een dagje voor de kopen. Kopen, misschien moet ik de wand loslaten en de is dan ga naar de toelopen. Lopen. lopen. En nou, mijn been staat vast. Ik kan niet meer, kan niet meer dansen. Twee kom op de bas, stevig vast. Rustig en bereken aan mijn kansen. ESFC Quadrat, berekenen de kans dat saai. Vanaf met mijn mee wil gaan, en hebben dan dans met mij. Hey, DJ. I'm <laughs> you you yeah. yeah.